Raymond Seré met het NWS-journaal. De politie besteedt vanuit opnieuw aandacht aan de dood van oud-minister Borst. Op maandag 10 februari werd haar lichaam gevonden in de garage van haar huis in Beeldhoven. Ze is waarschijnlijk twee dagen daarvoor om het leven gebracht. In opsporing verzocht laat de politie verschillende scenario's zien van wat er mogelijk is gebeurd. De kijkers wordt gevraagd om meer informatie. In maart besteedde de politie op tv ook al aandacht aan de dood van Borst... en dat leverde toen ruim 400 tips op. Minister Dijsselbloem heeft nooit willen zeggen dat banken voorzichtiger moeten zijn met het verlenen van krediet aan het midden- en kleinbedrijf. Toen hij dat in een interview zei, doelde hij op de situatie voor de kredietcrisis. Dat zei staatssecretaris Wiebes op vragen van het CDA. Wiebes verving tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer de minister die in het buitenland is. Het midden- en kleinbedrijf klaagt juist over banken die de hand op de knip houden. Minister Kamp vindt het nog te vroeg om te zeggen dat de energiedoelen van het kabinet niet kunnen worden gehaald. Hij zegt dat hij nog steeds achter de afspraken staat die het kabinet vorig jaar maakte in het energieakkoord. In een vorige week verschenen verkenning stond dat de doelstelling van het kabinet om 14% duurzame energie op te wekken in 2020 volstrekt onhaalbaar is. Maar minister Kamp zegt dat er pas in 2016 uitspraken kunnen worden gedaan, want dan is er een tussentijdse evaluatie van het energieakkoord. En Nederlandse F-16's hebben voor het eerst bommen afgeworpen boven Irak. Twee gevechtsvliegtuigen gooiden in totaal drie bommen op bewapende voertuigen van de Islamitische staat, meldt het ministerie van Defensie. IS had kort daarvoor Koerdische strijders onder vuur genomen. Bij de Nederlandse aanval in Noord-Irak zijn IS-voertuigen vernietigd en mogelijk ook IS-strijders omgekomen. En dan het weer, bewolkt en stevige buien met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 16 morgen eerst zon. Later weer buien en ongeveer 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Eembrugge 2 kilometer. En ook 2 kilometer op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam bij Rozenburg. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wow. zfmzandvoort.nl That another could replace oh. me, me. But when you're down in your need, and you're down, of be and you're thinking, and you're happy coming back to me. Just think again, cause I won't need your love.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 If <laughs> you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 We kunnen hier niet langer blijven staan Papa Yeo is een eenmans zaak van afspraak naar afspraak, dit is een hele dag raak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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel.